Twee uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteker. Morgen is het twee jaar geleden dat Tristan van der Vlis... in een winkelcentrum in Alphen in het Wildeweg begon te schieten. Hanna Postma werd geraakt en kwam in een rolstoel terecht. En Laura Jansen zingt om het en dit is de dag... twee nummers van haar nieuwe cd, Elba. En nu eerst het NOS Journaal met René van Brakel. Margaret Thatcher is overleden. Ze was al langere tijd ziek. Ze was de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië... en een van de meest invloedrijke politieke leiders van na de Tweede Wereldoorlog. Thatcher was een compromisloze vrouw. Een premier die altijd het conflict zocht. De Britten leerden haar onbuigzame karakter vooral kennen... toen ze midden jaren 80 het gevecht aanging met de mijnstakers. Premier Thatcher, de oud-premier Thatcher, is 87 jaar geworden. Margaret Thatcher was een vechter. Haar hele politieke carrière stond in het teken van de strijd. In 1979 doorbreekt ze het Britse politieke mannenbolwerk. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Een historisch moment, zo beseft ook haar voorganger James Callaghan. I would want to congratulate uh, Mrs. Thatcher on becoming Prime Minister. For a woman to occupy that office is, I think, a tremendous moment. In the country's history. De eerste jaren van haar premierschap zijn lastige jaren. Er is massa werkloosheid en de economie ligt op zijn gat. In 1984 wil de regering twintig mijnen sluiten. Ontslag dreigt voor tienduizenden mijnwerkers. En dat pikken ze niet. Massaal leggen ze het werk neer. Vakbondsman Arthur Scargill leidt het verzet. En deze mensen, zoals Thatcher about, they can't niet the coal, Ze weten niet wat ze doen Wat de are praten ze over als we naar... Wintermonths. They don't know what to do with it. I'll tell them what to do with it. Give it to pensioners who will die of hypothermia in the twilight of their lives. Show some conscriptions. Laten ze de kolen aan de gepensioneerden geven die Swinters doodgaan van de kou, zegt de vakbondsleider. Maar Thatcher, die inmiddels de IJzeren Dame wordt genoemd, laat zich niet wegzetten en haalt flink uit naar de stakers. Ladies and gentlemen, we need the support of everyone in this battle, which goes to the very heart of our society. De stakers maken niet uit wat er gebeurt, ze moeten zich aan de wet houden, zegt Thatcher. En ze wint. Er komt een einde aan de langste staking uit de Britse geschiedenis. De macht van de vakbonden is gebroken. Thatcher hervormt de Britse economie. Ze is de grote voorvechter van het neoliberalisme. Grote, slecht lopende staatsbedrijven als British Telecom en British Steel laat ze privatiseren. Een bittere noodzaak volgens haar... Anders lopen de Britten achter bij de rest van de wereld. For the rest of the world isn't standing still. Amerika, Japan, West Germany, they're all investing, modernizing, and cutting costs. To stay competitive, we must do the same. Het maakt haar tot de minst populaire premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Het gewone volk vindt het maar niks. In hun ogen komt Thatcher alleen op voor de rijken. Ze is gek. The worst thing that's ever happened to this country is Margaret Thatcher. Want ze is een crazy woman. Absoluutely crazy. Om dingen te privatiseren en ze te verliezen. De mensen's geld en het te verliezen aan haar eigen kind. De mensen die het geld hebben. De richer worden rijker en de poorer worden poorer. Dat is wat verandert. De media voeren een stevige campagne tegen Thatcher. Ze roepen haar op een U-turn te maken en de privatiseringen terug te draaien. Maar een strijdbare Thatcher geeft geen krimp. To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say: U-turn if you want to. The ladies, not for turning. De ijzeren dame draait niet. Haar populariteit blijft dalen, maar dan komt de grote omkeer. Argentinië bezet de Malvina's, ofwel de Falklandeilanden, een Britse kolonie. Thatcher aanzelt niet en stuurt de Britse marine erop af. De oorlog eindigt na 2,5 maand in een glorieuze overwinning voor Thatcher als de Argentijnen de witte vlag hijzen. Het is nu een beetje voor 4 o'clock en we hebben het nieuws: dat Stanley een witte vlag heeft. Het eiland is stil en Stanley is weer onder Britische controle. De Britten konden de televisiebeelden van Thatchers triomf toch niet onbewogen aan zich voorbij laten gaan. De Falklandoorlog was Thatchers oorlog. Zij bracht de overwinning en na al die jaren van verval nieuw zelfvertrouwen en herinnering aan het groots verleden van het nu vergane Wereldrijk. Thatcher stijgt enorm in populariteit en bij de parlementsverkiezingen haalt ze een klinkende overwinning. Het zijn de sterke jaren van Thatcher. De Falklandoorlog gewonnen, Labour verslagen en het verzet van de vakbonden en de mijnstakers gebroken. En samen met haar goede vriend Ronald Reagan werkt ze aan de afbraak van het Sovjet-Imperium. Quite era. era in in Thatcher voert in de tweede helft van de jaren 80... ook een verbeter strijd met de Europese Gemeenschap. Brussel wil meer macht, maar de euroscepticus Thatcher doet niet mee met de Europese Monetaire Unie. Die vindt ze ondemocratisch. Wij Britten maken zelf wel uit wat we doen, zegt ze. Aan het eind van de jaren tachtig begint haar macht langzaam af te brokkelen. Haar tegenstanders krijgen meer munitie als ze de omstreden Poltax invoert. Een gemeentebelasting die vooral gunstig is voor de rijke Britten... De poltax leidt tot rellen in het hele land. Zelfs binnen haar eigen partij wordt de tegenstand overweldigend. In 1990 daagt Michael Heseltine haar uit voor het partijleiderschap. Een smadelijke nederlaag is niet meer te vermijden... maar Thatcher wil niet wijken. Een dag later kiest ze toch eieren voor haar geld en treedt ze af. Maar ze is trots op wat ze heeft bereikt... Groot-Brittannië heeft een goede reputatie in de wereld. De koude oorlog is voorbij en Oost-Europa en de Sovjet-Unie zijn democratisch geworden. Dankzij ons, zegt Thatcher. There can't be about Britain's standing in the world. That is deservedly high. Not least, not least because of our contribution to ending the Cold War and to the spread of democracy through Eastern Europe and the Soviet Union. Thatcher ging vechten ten onder vechten tot de laatste snik. Ze was meer dan een persoon, een icoon voor de conservatieven. Een tijdperk in de Britse geschiedenis. Zij Dorot Megens over de oud-premier Margaret Thatcher... die vanochtend is overleden op 87-jarige leeftijd. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, is er al iets meer duidelijk over hoe ze is overleden? Ja, ze is overleden aan een hersenbloeding. Een woordvoerder van de familie, Lord Bell, die gaf uh, zojuist een korte verklaring... En die zei dat met grote droevenis uh, dat de kinderen van uh, Margaret Thatcher hebben bekendgemaakt dat ze vanochtend is overleden. Nou, we weten dat de gezondheid van Thatcher al jaren niet goed was. Uh, ze dementeerde langzaam de afgelopen jaren. Ze had al eerder een hersenbloeding gehad, was daarvoor ook opgenomen in het ziekenhuis. Dus haar dood komt niet uh, onverwacht natuurlijk. Ze was ook al vrij oud. Nee, lange tijd ziek, ook al een tijd niet meer in het openbare leven te zien. Zijn er al eerste reacties uit bijvoorbeeld de Britse politiek? Hey, het is nog echt vers van de pers. Uh, die reacties zullen ongetwijfeld komen. En je zal aan die reacties zien dat Thatcher tot op de dag van vandaag uh, de Britse uh, commentaren zal verdelen. Als je met mensen praat in het noorden van Engeland, de voormalige industriële centra zoals Liverpool, Manchester, maar ook bijvoorbeeld Schotland, dan zul je nog mensen hebben die zeggen: Wij zullen dansen op haar graf. Die zullen er niet rouwig om zijn dat Thatcher is overleden, omdat ze de mijnen sloot, grote industrieën privatiseren. Bij de conservatieven, ja, daar is ze een icoon. Ze is een heilige bijna, die nog steeds geldt als het grote voorbeeld... voor veel conservatieven vanwege haar eh, economische beleid... vanwege haar strijd tegen het communisme... en ook voor de economische hervormingen die ze heeft doorgevoerd. Arjen van der Hoorst, onze correspondent in Londen. We komen uiteraard straks zaterdag terug op het overlijden van Margaret Thatcher. De Britse uitpremier 87 jaar is ze geworden. Nu naar Dit is de Dag, Thijs Elsbeth. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Kees Kwaks. Files staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Na een ongeluk bij de Schiphol-Tunnel, twee kilometer file vanaf Hoofddorp. Drie rijstokken zijn dicht. Aan de andere kant van de vangrail staat tussen Knoop en Burgerveen en Kaagdorp twee kilometer. Wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren. Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn, hoe drinkt de monteur zijn koffie? Of liever een soepje? Autoruitschade? Wij komen graag naar u toe. Autotaalglas totaalglas, laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Vanavond op Nederland 1. Zullen we weer gaan zingen? Romantiek in Levenslied. Ik dacht, uh, we gaan zoenen. Wow. <laughs> Daar kom ik geloof ik niet meer onderuit. Niet te vermijden dus. De dramaserie Levenslied. Vanavond rond 10 uur bij de NCRV op Nederland 1. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Noord-Korea rolt opnieuw met de spierballen en dreigt met een vierde kernproef. Moeten we zenuwachtig worden, Sikko van de Meer van Klingendaal? Nee, joh, we hoeven niet zenuwachtig te worden. Uh, ik denk dat uh, uh, één, sting, één ding staat boven water. Geen van alle partijen in uh, de regio heeft zin in oorlog. En zeker Noord-Korea niet. Dus uh, ik denk dat we gewoon even kunnen afwachten nog. Morgen is twee jaar geleden dat Tristan van der Vlijs... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in het wilde weg begon te schieten. Hanna Posma werd geraakt, kwam in een rolstoel terecht. Zit u op tegen morgen, mevrouw Posma? Nee hoor. Nee? Geen verkeerde herinneringen? Ik heb uh, zelf meegedaan met uh, het organiseren van een open dag... van de Raad van Kerken. En uh, we organiseerden ook een workshop uh, uh, tekenen. En in de uh, s'avonds uh, ook een open repetitie van een koor... En daarvoor is, een, uh, is er een uh, herdenking vanuit uh, de gemeente. Ja. Maar we willen het vanuit de kerk gewoon heel positief houden. Stilstaan bij het motto. Uh, heb het leven lief en wees niet bang. Naast u zit uh, journalist Ivo van Woorden. Ivo, jij schreef het boek Het Drama van Alphen. Hoeveel mensen heb jij gesproken voor je boek? Uh, meer dan 60. En sommigen ook weer een aantal keer. Dus het waren... Heel veel, Heel veel interview. Ja. Zangeres Laura Janssen presenteert vol trots haar nieuwe cd Elba. En wakjurrund, asperges, caviar en wodka... dat zou Poetin volgens foodwatcher Anneke Ammerlaan... vanavond tijdens het staatsbouket voorgeschoten moeten krijgen. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of gaan naar onze website ditistedag.nu. We gaan eerst even stilstaan bij het overlijden van uh, Margaret Thatcher. Ja, Anneke Ammerlaan, jij vertelde net... terwijl we aan het luisteren waren naar haar necrologie... dat je haar wel eens hebt ontmoet. Ik heb er niet gesproken, maar ik stond ineens oog in oog... met haar op de uh, Chelsea Flower Show. Zij kwam naar buiten en kreeg een privé uh, rondleiding. En wij waren voor de persdag. Ongelooflijk. Zo'n enorme kracht als van die vrouw uitging, Heb ik daarna nooit, nooit meer meegemaakt. Je vertelde Daarvoor ook ik... dat ze heel klein was? Ja, ze is, uh, ik ben ook niet groot. Ik, ik, ik schat dat ze absoluut niet groter was dan ik, dan ik ben. Maar een enorme maar, ja, maar Hoe zie je dat dan? Ja, het was zo raar. Ze kwam dus een trap af... En met een paar mannen uiteraard bodyguards om zich heen. Maar ik, het was heel raar. Het was een hele bizarre uitstraling. Wel, dat ik dacht van, oh ja, de power. Nou begrijp ik het. Ja. Ja. Sikkel van der Meer van Instituut Kringendaal. Dan denken we, nou, dan heeft u ook wel verstand van Groot-Brittannië. Is dat zo? Uh, nee hoor, <laughs> dat, dat, dat, dat, durf ik niet aan te wagen. Nee. En wel een mening over de betekenis van Margaret Thatcher? Uh, nou, ze heeft natuurlijk op internationaal gebied heel veel bijgedragen, ook aan het einde van de Koude Oorlog. Hè? Met, samen met Reagan uh, trok ze op. Uh, ja, dat uh, toch wel inderdaad een de vrouw van Staal ook internationaal. Ja, en, en zullen we haar zo ook herinneren, denkt u? Uh, ja, ik denk dat zij nog uh, lang in de geschiedenisboekjes aanwezig blijft, ook vanwege haar internationale rol. Dus ook haar economische rol hè, als, als uh, ja, de voorloper van het neoliberalisme. Mm -hmm. Maar internationaal heeft ze ook gewoon een hele grote rol gespeeld, meer dan, dan haar voorgangers of, of uh, haar, uh, haar opvolgers. Ja, nou hoorden we net ook al dat, dat in Engeland nog altijd zeer verdeeld over haar wordt gedacht. Is dat internationaal ook zo, denkt u, of hebben we daar toch een wat positiever beeld van haar? Nou, kijk, economisch uh, heeft ze natuurlijk wat meer uh, discussie uh, opgewekt. Er zijn nog steeds, nog steeds mensen die met haar uh, ideeën op economisch terrein uh, weglopen... en anderen die daar heel kritisch over zijn. Maar haar ja, internationale rol in, in de Koude Oorlog... Hè, haar, haar uh, ja, houding tegenover de Sovjet-Unie... ik denk dat dat toch wel echt uh, invloedrijk is waar weinig kritiek op is. Goed. Nou, als er nog meer uh, reacties komen vanuit het Verenigd Koninkrijk... dan zullen we die uh, laten horen. Laten we eerst maar eens gaan praten over Noord-Korea. Noord-Korea lijkt opnieuw voorbereidingen te treffen voor een kernproef. De Zuid-Koreaanse regering zegt dat er beweging te zien is op de atoomtestplaats. I think they have gone too far in their rhetorics. Dat zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Noord-Korea dreigt al weken met aanvallen op Zuid-Korea en de VS. And I'm concerned A crisis happens on the Korean Peninsula. Noord-Korea is de afgelopen dagen steeds meer in het nieuws. Vanochtend zou er een kernproef op handen zijn, maar dit werd later weer ontkend. Deze provocaties vanuit Noord-Korea zijn niet nieuw. Moeten we het serieus nemen of gaat het weer met een sisser aflopen? Daar gaan we over praten met Sikkel van der Meer. U hoorde hem net al, hij is Noord-Korea en atoomdeskundige van Klingendaal. Uh, ja meneer van der Meer, Noord-Korea zou een kernproef uh, gaan uitvoeren. Uh, zei een Zuid-Koreaanse uh, Zuid minister geloof ik, maar dat werd later weer ontkend. Wat is er precies aan de hand? Nou, het probleem met Noord-Korea is dat het een heel erg gesloten land is. Dus het is heel moeilijk om echt betrouwbare informatie uit het land te krijgen. En dan zie je in dit geval, hè, houdt men uh, met, met satellieten, met, met intelligence diensten, de, de, de, de inlichtingendiensten, diensten, houdt men Noord-Korea heel goed in de gaten. En Zuid-Korea signaleert ineens toegenomen activiteit op de locatie waar de vorige drie kernproeven zijn genomen. Dus ja, dan zegt de minister meteen, we verwachten weer activiteit daar. Dat dus zal weer een kernproef zijn. Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen op basis van wat mensen die daar heen en weer lopen en wat voertuigen. Dus nu zie je inderdaad dat ja, inlichtige diensten zeggen van, nou, ho, ho, zo, zo erg is het ook niet, niet. Dat kunnen we niet meteen concluderen. Maar zo'n minister, die denkt toch ook wel even. Het, het leek een beetje alsof hij zich versprak, of niet? Ja, dat heeft hij ook achteraf een beetje erkend, eigenlijk ja, dat hij iets voor zijn beurt sprak. Um, ja, waarschijnlijk dacht hij, hé, hey, dit is interessant. En zeker in die gespannen situatie. Hè, in Zuid-Korea is natuurlijk ook wel erg op, erg op zijn hoede, wat er allemaal gebeurt in Noord-Korea. Ja, dan ga je misschien te snel in dingen interpreteren. Ja, ik zag het hem zeggen, en hij zei meteen erbij van: ja, ik kan natuurlijk niet in detail treden. Toen dacht ik die man: die weet niet helemaal wat hij aan het doen is. <laughs> Nou, ik denk, ik denk dat hij... Hij kan niet in detail treden, omdat het waarschijnlijk geheime informatie is die hij heeft gekregen. Uh, dat had hij inderdaad beter niet uh, kunnen vertellen. Maar dan dat, is dat, er wel een kernproef op handen. Nee, nee, nee. Ja, nou niet? ja, kijk, goed, we weten het nooit natuurlijk. Maar ik denk dat hij vanuit de Zuid-Koreaanse uh, inlichtingdienst heeft gehoord... Hé, hey, er is toegenomen activiteit bij die, bij die testlocatie. Uh, ik denk dat hij zelf vervolgens heeft gedacht... Oh, oh, er komt een nieuwe proef aan. Dus zo, zo zie ik het nu een beetje. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Nee. Stel dat het wel uh, zo zou zijn. Wat moeten we ervan denken dan? Nou, als Noord-Korea toch een, een, een vierde kernproef zou houden, dan denk ik dat het niet heel veel betekenis heeft. Ja, ze komen waarschijnlijk een stapje dichter bij de ontwikkeling van een bruikbaar atoomwapen. Want daar test je voor, hè, om, het, om, het, om het betrouwbaarder en, en compacter te maken. Maar uh, ze hebben ja, uh, kort tijd geleden ook een proef gedaan. Nou, daar hebben ze weinig reactie op gehad. Dus ik denk niet dat Noord-Korea nu een proef zou doen. Want het kost je toch weer een atoombom. En ze hebben niet heel veel atoombommen die ze kunnen testen. Uh, hoe, hoe meer je test, hoe meer je uh, nucleair materiaal kwijt bent. Dus het is eigenlijk zonde van je materiaal. En ze hebben net getest. Dus je, ze weten al dat het niet heel veel internationale reactie gaat opleveren. Dus ik denk niet dat Noord-Korea dat nu gaat doen. Want dat testen doe je vooral om internationale reacties uit te lokken? Noord-Korea wel, ja. Noord-Korea die, die heeft inderdaad als doelstelling eh, internationale reacties uitlokken. Dat is eigenlijk een hele provocatie wat je nu ziet. Hè. Al die bedreiging aan Amerika. Het is grote een kul. Echt, eh, als zij roepen we gaan atoombommen op Amerika gooien. Eh, dat kunnen ze niet. Ze hebben geen atoomwapens die inzetbaar zijn. Ze hebben geen raketten die Amerika kunnen raken. Het gaat ze echt om de retoriek. Om, om inderdaad, ja, eigenlijk, om de reacties. En met name om onderhandelingen af te dwingen. Zou het dan helpen als je niet zou reageren? Dat proberen uh, de Verenigde Staten en Zuid-Korea nu. Uh, in in voorgaande jaren, want Noord-Korea doet het regelmatig, gewoon eens in twee, drie jaar. In voorgaande jaren wisten ze met dit soort retoriek en, en nucleaire proeven inderdaad onderhandelingen af te dwingen, waarbij ze economische concessies kregen. En nu zie je dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea een beetje op de houding zitten laten we maar een tijdje niet reageren. Waarom, waarom moeten we iedere keer weer die provocaties horen? Nu gaan we een keertje niet reageren. Maar ja, daardoor zie je wel dat de spanning dus meer oploopt. Want ja, Noord-Korea blijft doorgaan en, en de spanning opbouwen. Ja. Ander nieuws van vanmorgen. Het gezamenlijke industrieterrein van Noord- en Zuid-Korea... dat vorige week in het nieuws was, dat wordt compleet ontruimd. Wat zou daarachter kunnen zitten? Ja, dat is een verrassende wending, moet ik zeggen. Um, dus Noord-Korea heeft al eerder dat gezamenlijke industriecomplex uh, gesloten. Maar na een paar dagen uh, zetten ze de deur toch weer open. Omdat ze daar heel veel buitenlandse valuta mee binnenhalen. En dat is heel belangrijk voor het regime. Het is echt een van de armste landen ter wereld. Dus ik ben verbaasd dat ze nu zo ver doorzetten. Um, en we moeten eerlijk zeggen, ik denk dat het ook weer provocatiepolitiek is. Ze weten dat ze ook Zuid-Korea ermee raken. Want Zuid-Koreaanse fabrieken die er staan, die werken daar met hele goedkope arbeidskrachten. Dus de Zuid-Koreaanse economie krijgt nu een klap omdat ze ineens daar heel veel fabriekscapaciteit kwijt zijn. Uh, en ik denk dat ze daarmee opnieuw hopen: Een reactie Korea van Zuid-Korea, van laten we toch maar gaan onderhandelen, wat willen jullie eigenlijk Noord-Korea? Ja, en dan hopen ze op die manier weer geld binnen te krijgen om de armoede te bestrijden? Ja, dat is meestal uh, de inzet bij onderhandelingen. Het gaat natuurlijk over het nucleair uh, vrijmaken vrij van een schiereiland, zoals het officieel heet. Maar Noord-Korea komt altijd met eisen dat ze voedselhulp willen, energiehulp, opheffing van economische sancties. Inderdaad, ja, uh, economische hulp om, om de armlastige economieën uh, weer wat te helpen. Ja. U, u zei net, ze kunnen eigenlijk nog helemaal geen kernboom gooien, hè? Nee, inderdaad. Dus Daar gaan de meeste analisten van uit. Er zijn natuurlijk ook analisten met andere meningen. Zoals je dat altijd hebt onder analisten. Uh, maar de, de meeste gaan ervan uit dat. Je uh, bent verklingerd, toch? Wie moeten we nou geloven? Ja. Ja. <laughs> nou, geloof niemand. Maar ma ma oh. Maak uw ma eigen mening op basis van wat, wat, de meningen die u hoort. Oh, ja. uh, nee, naar mijn idee. Uh, kijk, ze kunnen een. een iets eh, materiaal kunnen ze laten ontploffen. Dus laten we zeggen, ze hebben een bom. Uh, maar om die bom ook zo klein en compact te krijgen... dat je hem kunt transporteren op een makkelijke manier. Bijvoorbeeld als raketkrop op een raket. Ja, dan zijn ze, moeten ze nog een heel eind verder komen. En uh, bovendien, ja, die raketten om ver te schieten... hebben ze ook nog niet. Dus uh, ja, twee dingen die ze missen... om hun regiment uh, waar te maken om Amerika plat te leggen. Ja, hoeveel jaar kost dat nog? Dat is heel moeilijk in te schatten. Dat ligt ook aan hoe succesvol de, de laatste test is geweest. Wat ze daarvoor data uit hebben gekregen. Ja, uh, het kan vijf jaar duren, het kan tien jaar duren. Dat is moeilijk te zeggen. Ja, oké, okay, maar wel jaren. Jaren, jouwe. ja hoor. Stel dat ze het kunnen, wat, wat gaan ze dan als eerste bombarderen? Nou, als, als, ze, als ze er kernwapens zouden hebben... Uh, dan moeten ze eerst nog een heleboel gaan bouwen. Want met twee kernwapens kom je niet zo ver. Ze hebben er nu waarschijnlijk vijf. Na, na de, ze hadden er zeven, en ze hebben, uh, of ze hadden acht, ze hebben drie keer getest. Dus ze hebben misschien nog, nog zeven uh, bruikbare bommen... Ja, als je de nee, achter acht acht hebt, hebt en je test de drie, dan heb je er nog vijf. Uh, ja, precies. Ja. Reken is niet met een nee. nee, nee. Ik ben historicus. Dat ja, is maar een beetje uh, ja, Maar, maar, maar nou, Dan ga nu even een minnetje achter uw naam. hoor. Ja, precies. Sorry. oké uh, waar nee, het om okay, gaat, het zijn zulke kleine aantallen. Uh, Kijk, okay, met, met atoma's, als je er eentje gooit, of vijf. Uh, dan heb je niet genoeg om de tegenstander af te schrikken... om daarna terug te gaan gooien. Dus eigenlijk dat is het pure zelfmoord. Ik denk dat het überhaupt voor Noord-Korea inzet van atoomwapens zelfmoord is. Maar uh, als je, ja, waarom zou je één atoom om op Washington gooien? Dat, dat, is, ja, dat is heel provocatief. Dan krijg je zeker een reactie van de, van, ja. van de Verenigde Staten. Dat is de tactiek tot nu toe. Ja, provoceren. Precies, precies. Provoceren, maar wel binnen bepaalde grenzen. En dat moet je ook nog erbij bedenken. Uh, als je een atoomwapen gebruikt... dan weet je zeker dat je, dat je dood bent eigenlijk. Als je Kim Jong-un heet. Ja. Uh, dan, dan heb je meteen de, de invasie over je heen. De kruisraketten van de Amerikanen. De Noord-Koreanen weten heel goed waar de grens ligt. Ze zijn heel goed in provoceren. Net tot het randje. Dat ze weten... Het buitenland gaat niet ingrijpen. Want daarvoor spelen we natuurlijk voor andere belangen. Maar we kunnen net tot zover gaan om ze lekker hebben op te poken. Hm. Zodat we lekker hoge inzet bij de onderhandelingen. hebben. Maar kunnen, kan, kunnen ze dit niet op een andere manier voor elkaar krijgen? Het is een, een straatarm land. Ze hebben dat geld en die steun dus nodig van ja. ons. Uh, en, en dan proberen ze dat op deze manier voor elkaar te krijgen. Kunnen ze niet gewoon om de tafel gaan zitten... diplomatieke onderhandelingen voeren... dat land een beetje meer vrijheid geven... en op die manier de dingen voor elkaar krijgen? Ja, Het punt is, ze hebben weinig te bieden aan in de internationale gemeenschap. Het is inderdaad een straatarm land... Ja, vergelijkbaar met een land als Burkino Faso in Afrika. Ja, gaan we met dat land om tafel zitten om, te, om te, te kijken of we de economie er bovenop kunnen helpen? Ook niet echt. Hm. Dus ja, zij gaan er toch van uit. En dat doen ze al eigenlijk sinds het bestaan van het land, in 1905, ja, eind, eind Tweede Wereldoorlog, hebben ze deze tactiek van het buitenland tegen elkaar uitspelen. En het werkt tot nu toe. Het land bestaat al heel erg lang, terwijl iedereen zeker sinds 1991 voorspelt dat het land ten onder gaat. Het is een beproefde tactiek. Op deze manier hoeft men niks te veranderen in eigen land. Dus men blijft lekker het volk onderdrukken, terwijl de elite een luxueus en machtig leventje blijft leiden. Geen verandering nodig. En toch krijg je af en toe de benodigde hulp binnen. Heel makkelijk. Ja. Ja. U zegt er is heel goed over nagedacht. Er is heel goed over nagedacht. En ze spelen het ook heel knap, het spel. Ja. U zei net als een bom gooien dan zal het misschien Washington worden. Waarom niet Seyoub? Um, ja, dan hadden het, had het over een atoombom, inderdaad. Um, uh, als je die op Seju gooit, dan heb je er zelf ook erg veel last van. Oké, okay, uh, de volle is niet slim. En, derdek, en dat is niet slim. Uh, maar, uh, kijk, het uh, andere punt is: Seju is inderdaad het meest voor de hand liggende doelwit. Ik denk nogmaals overigens dat er geen oorlog gaat komen, hoor. Want uh, daar zit niemand op te wachten. Noord-Korea niet, Zuid-Korea niet, de Amerikanen niet, China niet. Maar als het tot een oorlog zou komen, hè, misschien op een ongeluk, door een, uit de hand lopende escalaties. dan is CU het grote doelwit van Noord-Korea. Eigenlijk het enige doelwit waar ze ook heel veel kwaad kunnen. Seju is een miljoenenstad. Uh, economisch hard van Zuid-Korea. En het centrum ligt maar 60 kilometer van de grens. De mm. buitenwijken echt 25, 30 kilometer. Als je dan met hele simpele wapens... Hè, korte afstandsraketten... beetje de, de skut raketachtige achtige types... lange afstand kun je die stad binnen een paar uur behoorlijk platleggen. Nee. Dus dat, dat is denk ik het, het allergrootste dreigement... van, van Noord-Korea. Dat ze, dat ze Zuid-Korea, dat ze Seoul... zo makkelijk kunnen pakken. Ja. Is de elite, je noemde die net, hè, die superrijk... is die nog een beetje eensgezind? Ja, dan lijkt het wel op. Het is een vrij kleine elite. Hoeveel begin... over, over man is dat? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Maar enige tientallen waarschijnlijk okay. die daar echt aan het touwtje strekken. Een militair, mensen van de communistische partij. De familie Kim natuurlijk, niet vergeten. Um, uh, en uh, ja, eigenlijk hebben we daar in dat gesloten land... nog nooit uh, grote vormen van oneenigheid gezien. Af en toe wordt er een politieke leider gewisseld. Toevallig is vorige week weer een premier... die eerder in ongenade was gevallen, weer in ere hersteld. Oh. Dat zijn kleine dingetjes waarin je ziet... Hey, de, de, er zit wat verschuiving, maar over het algemeen heeft de elite een gezamenlijk doel. Ze weten dat... iedere verandering kan hun fantastische leventje aantasten. Iedere hervorming is gevaarlijk wat dat betreft. Dus laten we vooral houden zoals het is. Dat is de beste tactiek om ons machtige, rijke leven in stand te houden. Ja. Dus, dus de, de, de, de kans dat daar iemand op staat die zegt... jongens, dit kan zo niet langer, die is klein. Die is vrij klein. Ja, je weet maar nooit natuurlijk. Hè. Zeker nu uh, die premier die nu is benoemd. Dat was een hervormingsgezinde premier. Althans hervormingsgezind in de zin dat hij iets meer economische vrijheid voorstond. Kijk, stel dat hij nu wat meer macht krijgt. En andere mensen zijn er heel erg tegen. Die zeggen van ja, hè, dit zijn toch veranderingen en dat kan gevaarlijk zijn. Ja, dat kunnen bronnen van oneenigheid zijn. Dat, dat kun je nooit uitsluiten. Maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt. Denk dat iedereen toch weer denkt, wacht even, uh, laten we oppassen. Want uh, we willen niet uh, onze, onze mooie positie kwijtraken. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Anneke Ammerlaan. Ja, president Poetin is op bezoek in Nederland. Er is dus niemand ontgaan. En het diner is dan natuurlijk altijd een ideaal moment om eens even zaken te doen... en misschien ook even de moeilijke dingen te bespreken. De vraag is natuurlijk, wat serveer je dan zo'n Russische wereldleider? Anneke, eh, Poetin hoort bij de elite. We hadden het net al over ja. de elite van Noord-Korea. Poetin hoort bij de elite van Rusland. Misschien, misschien moeten we eerst even zeggen dat we het straks ook over de mensenrechten gaan hebben. Anders gaat iedereen zo verschrikt reageren ja, op nee, Twitter. Ja, nee, maar aan tafel gaan ze het hebben over de ah, mensenrechten. Maar de vraag is, okay. wat staat er op tafel? En wat eet de elite in Rusland eigenlijk? Nou, laten we beginnen met de drank. Want zonder vodka uh, geen uh, Russisch feest. En daar eten ze dus. Of, en daar drinken ze ook nog champagne bij. Nou, dus we geven ze. Om te beginnen zetten we Nederlandse... Hoekse wodka. Wo Hoekse wodka die wordt gestookt van aardappels uit de Hoeksewaard. Een hele mooie zachte wodka. ruikt best lekker. Ja, ja, die wordt, en, en, want jij zegt ik vraag naar eten en jij begint bij drank. Dat is in Rusland is dat te volgorde. Ja, dat is in Rusland het begint volgorde. gewoon met drinken ja. en het eten komt daar dan weer bij. Dat ja. okay. maakt dan ook niet zoveel meer uit. Nou, nou, ja, nou ja, ja, is dat zo? Nou ja, de, kijk, de rijke Russen die eten naar status. Dus alles wat duur is en import... Heel belangrijk voor Nederland trouwens, want het zijn uh, grote afnemers van Nederlandse producten. Nou oh ja, wat, wat gaat er allemaal heen vanuit Nederland? Heel veel groente, fruit, ontzettend veel bloemen, dat is heel belangrijk. Ja. En de arme Rus, ja, die eet eigenlijk dagelijks wat, wat wij vergeten groenten noemen. Ik ben dol op de Russische keuken, want het is heel simpel, maar ongelooflijk smaakvol. En wat voor vergeten groenten staan er dan op? Een nou, biet is natuurlijk wat iedereen kent, maar heel veel rapen. Biet? Bieten? Ja. Rode? Ro ja, met name rode, maar er zijn zoveel soorten, maar meestal rode. En uh, heel veel rapen en ook heel veel kolen. Ze, hebben veel meer ko Ze gebruiken veel meer ko koolsoorten dan wij. Ja, dus jij, jij bent er een keer geweest. En ja. dat normale Russische eten, niet van de elite, dat vond jij heel smakelijk? Ontzettend smakelijk. En er zijn allemaal oude vrouwtjes die heerlijke dingen inmaken... en dat op de markt verkopen. Daar kom je de rijken niet tegen. Die gaan naar de supermarkt. En zulke supermarkten herkennen wij in Nederland niet. Alleen maar luxe, luxe, luxe. En wat, en wat, wat zou zo iemand als Poetin dan dagelijks eten, denk je? <lacht> Ja, nou, wat hij dagelijks eet... Ik denk dat Poetin, als ik hem zo zie, redelijk streng is voor zichzelf. Hij ze eten Ja, vrij veel sport. Ze eten graag grote stukken vlees. Nou, ik zou hem dus beef geven. In Nederland gefokt Japans rund, dat heel mals is, omdat het gemasseerd wordt. En daardoor zijn het dus heel kostbaar. Wacht mm -hmm. even, dat masseren, gebeurt het als het rund <laughs> nog leeft? Of ja, ja, Nee, als het rund nog leeft. Okay. Waardoor het vet zich heel mooi... Ja, door het vlees. Elke avond wordt dat rund even gemasseerd. Ja, Zijn er beelden van? De, uh, de, de, ongetwijfeld, okay. ongetwijfeld. Maar het gaat ook om het voer natuurlijk. Maar het masse, masseren is in ieder geval. Dus dat, Wat men dat, zegt. dat krijgt hij van je? Krijgt ja. hij ook nog eerst iets vooraf? Of, ja, uiteraard. Hij krijgt, in, om in de traditie te blijven, caviar uh, met zure room. Maar niet op blini's, maar op drie in de pan, zeg maar zoals wij dat noemen. Die heb, heb je voor je staan. Ja. En uh, proef het maar. Dat, ja, uh, maar dan kan ik niet praten. Thijs, neem jij nee. een. Nou, je mag hem ook zo meteen proeven. <laughs> en de, willen jullie het ook even proeven? Het lijkt een, een, een pannenkoekje. Ja, dus een, een blini is een pannenkoekje met boekwijd Eigenlijk hetzelfde als een poffertje. Iets droger uh, beslag. Mm -hmm. Maar dit is een drie in de pan. Gebakken, als, dus het recept is hetzelfde als een blini. Maar dan alleen met meel. Ja. Nou, dat krijgt hij. Dan krijgt hij vervolgens krijgt hij, uh, het goud... Ja, he, goudrijkdom, dus asperges. Dat is nu ook van deze tijd. Plus, de, um, de Russen zijn dol op tomaten. Oh, ja, en vond je het afmaken. Krijgde... Ivo, vond jij het smaken? Oh, je zag me een beetje vies kijken. Ja, hè? je kijkt heel smerig. Ja, dat was niet de bedoeling. Maar het is even wennen. Ja. <lacht> Wat vond je het, niet lekker? <lacht> nou, het heeft een soort ziltsappige nasmaak. nasmaak. Ja. Daar nou, ben ik ook wel eens in Rusland geweest. En ik, ja, je kan er ook pannenkoekjes langs de, langs de straat kopen met dezelfde soort. Smaak? Smaak. Dus ik had wel iets beter voorbereid, het in mijn mond kunnen stoppen, misschien. Oh, ja, Vond jij het lekker dan? Nou, niet echt superlekker, maar ook niet echt smerig. Oké, okay. nou, nee. ja, nee. nou ja, zeg. Nee, dan maar mag je ook niet zeggen: van dan Thijs dit. Als, Als ik het zou kunnen maken. Bezoek kwam. <laughs> maar Anneke, uh, de asperge en tomaten zijn ja, je, wij? Ja, ze zijn dol op tomaten. En dit is dus uh, dan krijgt hij het honingtomaatje. Dat is het KVR onder de tomaten. Die kost uh, 20 euro uh, per kilo. Maar ja. dat is het ook heel lekker. Die komt ook uit Nederland, hè? Die komt Nee, want die export is belangrijk. Dus ja. we moeten hem laten zien wat uit Nederland Ival, komt. Ivo, wil je dat tomaatje ook even proeven? Misschien kijken ja. of dat dan wel beter gaat. Ja. En, en Thijs proeft hem ook even. Nou laat. ja, een mooi aardappeltje erbij. De Russen eten veel ja. aardappels. Dus we hebben de opperdoese... Ronde, dat is een Nederlandse aardappel. Die is er nu niet, dus krijgt hij de Hoekse rode ook uit de Hoekse Waard. Mm -hmm. En uh, we verwennen hem toen met aardbeien. Aardbeien zijn ze eten graag bessen, hè? alles wat met besachtig is in uh, Rusland, aardbeien. Maar dit zijn lambadas. Ja. Die zijn er alleen in deze tijd. Hele grote die een mooie Maar als je deze eenmaal geproefd hebt, ja. wil je geen andere aardbei meer. Die okay. heeft zoveel aroma. Maar moet het groen er Maar Wacht niet op? even, want ik wil eerst even oh. nog horen hoe de tomaatjes waren. Ja, die ja, was wel ja, ja, lekker. Ja, ja, ja, lekker. Die was ja, ja, ja, ja, lekker. Die jou voor jou lekker. Maar die is nou, Nederlands dan begrijp je? Ja, dat is allemaal Nederlands. Ook de caviar. Nee, maar die caviar... ja, wacht even. We hebben Poetin even op de proef om te kijken of hij zijn eigen producten wel kent. Want dit is de kaviaar van de gewone man ah. uit, uh, we uit toch Rusland. <laughs> <laughs> dit is dus een, een imitatie Beluka kaviaar. En de Beluka kost 160 euro. Geloof ik, euro. En dan is het ook beter 50 om imitatie gram en te eten. Ja. En denk je? Een fractie. Okay. Nou, deze kost ongeveer 15 euro. En dan test je hem even uit of hij door doorheeft. Maar ja. misschien wordt hij wel boos als hij het ontdekt. Nee, nee dat durft hij niet. Nee. Zeker niet bij Beatrix. Nee, nee. Okay. Nee, nee, nee, nee. Nou, nu eh, nog even je die aardbeien. Ja, dus waarom zit er groene nog aan? Nee, dat is makkelijk voor jou om vast okay, te pakken. Oké, maar dan hoef je niet op te eten. Nee, nee, nee. Okay. Even, even de aardbeien proeven, want dat is dan het dessert wat je krijgt. Ja. En, en, en denk je dan dat hij daarna hm, in zo'n hele goede stemming is dat je moeilijke onderwerpen met hem zou ik kunnen bespreken. Ja, Ivo, lekker. Heel nou, Ik lekker. weet niet, als ik de man zo zie, denk Zoet. ik dat hij heel goed weet wat hij wil en wat hij niet wil. Dus het maakt dus, niet uit wat ja. we hem voorzitten. Nou, misschien moeten we hem een stukje Hollandse kaas meegeven voor in het vliegtuig. Dan. Nog even over die drank. Als, oh, we nou, als we nou flink veel drank voeren, maar heb je wel eens met Russen aan tafel gezeten? Nee, nee. dat, dat nou, wil je niet. Dan ga je heel <laughs> dicht bij de plantenbak zitten <laughs> om al die glaasjes wodka die doorkomen om die om oh, te ja? kieperen. Zij kunnen zoveel drinken zonder dat je denkt dat er iets aan de hand... Ja, er zal ongetwijfeld aan de hand zijn. Ja. Maar dat is iets wat... Maar, ja, ze worden ook maar 65 jaar gemiddeld. Dus, dus ik, het is ook niet heel erg gezond. Nee. En, en, en deze wodka, is, smaakt die heel anders dan Russische wodka? Want deze ja, komt je dus hebt heel veel verschillende soorten wodka. Deze is van aard aardappels <coughs> gestookt en die is heel zacht. Maar je hebt ook veel scherpere wodka's. Dus maar net waar je van houdt. Dit is een hele zuivere. Je hebt ook mensen stoken heel veel thuis en daar word je... Nou, nog eerder dronken van. En ik denk ook dat het niet helemaal goed voor je hersens is. Nee, oké. Okay. Maar de mensen worden ook maar 65 daar. Ja, ja, ja. Dat hangt ermee samen. Ja, maar het is ook wel... Als je leeft, het is hard leven daar. Mm. Het verschil tussen rijk en arm in Sint-Petersburg. Hoe groter je auto is... hoe... Ja, hoe... Uh, ja, om je kunt hem overal neerzetten. Alles draait om arm en rijk. Mm. En als je rijk bent, doe je alles. En als je arm bent, dan kun je niks. Nou, na drieën praten we verder over het bezoek van Poetin. En inderdaad hebben we het ook over de mensenrechten. Morgen is het twee jaar geleden dat Tristan van der Vlissen... in een winkelcentrum in Alphen in het Wildeweg begon te schieten. Anna Postma werd geraakt en kwam in een rolstoel terecht. Dit is Radio 1. Het is dus twee minuten over half drie. Hier is René van Brakel met het NOS-journaal. De Britse oud-premier Margaret Thatcher is vanochtend overleden. Ze stierf na een beroerte, hebben haar kinderen bekendgemaakt in de verklaring. Thatcher leed de laatste jaren aan de ziekte van Alzheimer. Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze werd vooral bekend vanwege haar harde regeerstijl... waarmee ze de economie hervormde, maar ook de tegenstellingen in het land vergrootte. De IJzeren Dame, zoals ze werd genoemd, was premier van 1979 tot 1990... Premier Cameron zegt dat met het overlijden van Thatcher... een groot leider en groot premier is heen gegaan. Margaret Thatcher was 87 jaar. De Russische president Poetin is in Nederland. Hij bekijkt in de Hermitage in Amsterdam met koningin Beatrix... de tentoonstelling over Peter de Grote. En heeft later ook een ontmoeting met premier Rutte. Poetin kwam uit Duitsland, waar topless vrouwen tegen hem protesteerden. Ze maakten hem uit voor dictator. En in een huis in het Limburgse dorpje broek Zittart is het lichaam van een man gevonden. Hij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws. De situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan twee files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knopenburg-Veen en Kaagdorp, 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, boy. U luistert naar Dit is de Dag. Straks praten wij over Mark Thatcher met Peter Brussen. En hier aan tafel zitten Hanna Posma en Ivo van Woerden. Met hen praten we over de schietpartij in Alphen, die morgen wordt herdacht. Zometeen zangeres Laura Jansen. Zij zingt een nummer van haar nieuwe cd. En trendwatcher, foodwatcher Anneke Ammerlaan... die vertelde wat Nederland Poetin tijdens het diner moet voorschotelen... om indruk te maken. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website dag.nu. Denkend aan 9 april kun je niet slapen. Daar binnen gaan, de rollen uit dicht gedaan. en zie je hem al schieten en een grote niet meer voorbij komen. En als je niet slaapt, dan denk je aan 9 april. Het verdriet, het herdenken van mensen die het leven hebben verloren. En laten we elkaar zo steunen. Dan is er misschien toch nog iets uit 9 april dat ons sterker maakt, saamhoriger maakt en wat goed is voor de maatschappij. Herdenking vorig jaar van de schietpartij in Alfa, waarbij een schutter zes mensen doden en zeventien verwonden. Hanna Posma, u bent een van die zeventien. We uh, u uw stem in deze impressie, u was erbij... en u gaat er morgen weer naartoe, hè? zei u net al aan ik het begin. Ik ga er morgen weer naartoe. Ja. Zonder enige schroom? Jazeker. Waarom zegt u dat zo stellig? Ik kom daar zo vaak. Ik zat daar gisteren in de kerk. Ja. Dus u, het, het is gewoon nog de plek waar u leeft... en waar u ook wilt blijven komen? Daar wil ik zeker blijven komen. Ja, en, en, en u zegt dat ook heel nadrukkelijk. U zou er ook uh, heel bewust vanwege wat daar gebeurd is misschien niet weg willen? Nou ja, dat is een beetje sterk uitgedrukt. En wat is weg willen, maar uh, ik kom daar gewoon. Ja. ja, het hoort erbij. Die plek hoort erbij. Ja. Daar kom ik al zo lang. En dat Sinds ik in Alf uh, woon in uh, 1978. Ja, al jaren. Al jaren. Ja. Journalist Ivo van Woerden, je hebt de verhalen van de slachtoffers opgetekend in het boek Het Drama van Alphen. Verwacht jij veel mensen morgen? Ik denk het wel. Volgens mij is het een, uh, uh, voor de kerst misschien anders. Maar ik had gehoord dat een besloten bijeenkomst is. Dat er een stuk of 80 man, geloof ik. Stond in de krant. Dat stond in de krant, ja. <laughs> nou, dat is dan onze bron. <laughs> ja, ja dus, en dan ga je er ook heen? Nee, ik ga er niet heen. Want nee. mag je niet of wil je niet? Uh, iemand heeft me wel meegevraagd, maar ik vind het eigenlijk. Het gaat. Dus de herdenking is voor de mensen die het is overkomen. die daar, weet je, Dat moment wil ik niet beïnvloeden omdat ik dan net een boek heb geschreven. En, nee. uh, je, je vindt dat je daar nu niet hoort? Nee, nee. ik uh, vind niet dat het aan mij is om daar dan bij te zijn. Ja. Mevrouw Postma, u bent uh, theologe en pastoraal werkster. Twee jaar geleden deed u boodschappen in het winkelcentrum toen het gebeurde. Hè? Dat klopt. Wat gebeurde er? Nou, ik stond net te praten met, uh, met vrienden en ik hoorde geluid. Ik dacht, wat is dat?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 mag het wel opschrijven. Oké, okay. dus toen is het begonnen. Ja, toen Vertel zei hij van, het jij bent de makkelijkste niet, want daar heb ik niks opgeschreven. Nee. Oh, dat was niet handig. Hoe is dat ja. nog een keer? Maar. Nee, hij heeft gewoon uit zijn hoofd gewoon zijn indruk oh, ja. Ja. Uh, ja, opgeschreven. Marguerite. Dus het was ja. een mooi artikel geworden. Ja. Ja. Ja. Ivo, want wat, wel, welk beeld reist erop uit, uit de verhalen die je hebt gehoord? Nou, een heel divers beeld. Wat voor mij heel belangrijk is geweest, is om juist omdat het zoveel mensen zijn die in dit boek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 in zoiets verzeild raakt natuurlijk. Ja, ja. Mevrouw Posma, heeft u het kunnen verwerken inmiddels? Of is dat dan te groot woord? Nou, het is steeds weer uh, dingen een plekje geven. Want elke keer als ik iets nieuws uh, tegenkom... dan moet je het oude gewoon weer een, oud plek, uh, een ander plekje geven. En, en kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat bedoelt u met als ik iets nieuws tegenkom? Nou, in een nieuwe situatie... Uh, ik had een uh, preekbeurt afgelopen zaterdag in het verpleeghuis. Het was de tweede keer trouwens al. De eerste keer was uh, december... Maar ik was verschrikkelijk moe en ik uh, merkte toch wel dat ik, uh, dat ik het moeilijk vond. Al die mensen in een rolstoel en die zo achteruit gaan. En, mm. en dat dat meer op me afkwam dan anders. Dan denk je van, hé, hey, maar dit heeft ook te maken met, uh, met de tijd dat ik uh, op de IC lag... en de tijd dat ik in het revalidatiecentrum ja. uh, lag... en dat ik uh, toch op zondagochtend uh, vroeg geholpen werd... om naar de zaal gebracht te worden met bed en al om hour uh, of power te kijken. Hmm. Nou ja, dat soort dingen. Dan, ja. dan realiseer je van, ja, nu, deze mensen die worden gehaald... En, en de kerk die is gebracht. Ik zat ook toen in die situatie. Oh ja, dus in die zin, uh, is dat confronterend op zo'n moment? Nou ja, in, in eerste instantie heb je dat niet eens door. Nee, maar, maar op een je staat. Ik, ik schilder gewoon uh, wat er in me opkomt, een beetje kleur en zo... en dan ontstaat vanzelf al wat. En dan opeens komt uh, boven wat er aan de hand is. Ja. Ja. U haalt veel steun uit uw geloof, uh, uh, begrepen. De dader was juist boos op God, hè? Ja, het schijnt zo. Ja. Een raar contrast. Ja. Hij wilde, hij wilde God straffen met zijn daad. Blijkt ook uit het verhaal wat Ivo daarover heeft geschreven. Ja. Is dat gelukt, denkt u? Natuurlijk nee, niet. Nee. Ze slaat helemaal nergens op. Nee. Ivo, want wat kan je daarover vertellen? Was hij godsdienstwaanzinnig? Ja, dat... Zover, dat, nou ja, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar kunnen reconstrueren wat er feitelijk over bekend is geworden. En dat was wel dat hij een fascinatie had voor God. Dat hij uh, in psychose stemmen hoorde. En dat hij een van die stemmen toeschreef aan God, omdat het een zware stem was. En dat hij in de maanden voor, uh, 9 april 2011, contact verloor met die stem. En dat daar een soort boosheid uit ontstaan is. Dus, Maar ja, ik weet, dus weet niet of het... dat dan godsdienst waanzinnig is, maar dat is... Uh, volgens de rapporten de doorslag geweest. Ja, de stem die hij God noemde, die verdween. Ja, daar kon ja. hij in ieder geval geen contact meer mee krijgen. Ja. Uh, ik uh, hoorde dat hij ook nogal met occulte dingen bezig was. Dus hij was niet alleen met God bezig, maar ook met occulte dingen. Ja, want hij was ook op begraafplaatsen, uh, begreep ik, hè, geweest. Ja. ja. Om, uh, hij had een, uh, een, een EVP-recorder, heet dat. Bandstemmen noemen we dat. Dat, dat je draait uh, aan een radio en door de ruis heen stemmen kunt horen. En zij sprak met geesten en ja. hij. Uh, Vond hij. Uh, en dat heeft hij ook op een begaafplaats gedaan. Ja. Als je het hele verhaal leest, u, heeft, want u, u bent niet met hem begonnen, maar hij heeft wel, ook vrij veel tekst aan hem gewijd aan het eind van het boek. Mm -hmm. um, dan ontstaat wel het beeld van waarom is deze jongen niet tegengehouden? Hij had al diverse zelfmoordpogingen gedaan en had wapens waarvan je afvraagt: ja, waarom, waarom heeft zo iemand wapens? Ja. Is, was dat ook uw gevoel bij het schrijven? Uh, ja en nee, omdat aan de ene kant natuurlijk, weet je, hoe kan iemand zelfmoordpogingen doen en, uh, en wapens hebben? Net wat je allemaal nu opnoemt. Uiteraard. En aan de andere kant snap ik ook wel heel erg dat als je dat achteraf gaat terugrekenen, ja, dat je dat het ook bijna makkelijk is om zo'n soort conclusie te trekken en dat in het moment er misschien uh, hele andere belangen spelen. Dus ja, maar hoe, hoe, hoe simpel wil je het hebben? Iemand die nee, echt, ja, ik wil dat ook niet goed praten, maar ben... ik probeer alleen maar uh, terug te gaan naar dat moment van... Hey, stel, je bent bijvoorbeeld ouder, en, en je, je, want er wordt veel gewezen naar de ouders ook. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je kind zo uh, ziek is, dat je alles aangrijpt om een band met hem te je houden. Je probeert op een goede manier bij hem te zijn. Ja, ja, nogmaals, niet om dat nu goed te praten, maar meer... Uh, uh, ja, het, het lijkt me dat het... Het is te zwart-wit om te zeggen van... Uh, zie je, iemand heeft hier een fout gemaakt. In. Ja, maar dan, dan, dan, dan, als ik het boek zo lees, niet de ouders... maar veel meer de autoriteiten die dan vergunningen geven. Nou ja, allerlei. Kijk, hij, is, hij was en in behandeling. Dat daar dat iets kunnen bij een die wel uh, een vergunning moest krijgen, toch? Ja, en ze hebben ja. dat ook aangekaart bij zijn behandelaars... maar niet bij de politie. Ja. En ze hebben later zelf weer in een brief geschreven... dat ze dachten dat, omdat de politie hem een vergunning gaf... Uh, en hij een volwassene was, dat zij er dan weer niks over konden zeggen. Dus, ja. Uh, Heel genuanceerd, al met al. Al met al, ja. En ik heb het ook expres zo genuanceerd mogelijk op willen schrijven... zodat je daar in ieder geval je eigen gedachten over kunt laten gaan. Te lezen in het drama van Alphen. Vanaf morgen in de winkel? Nee, al, al een tijdje. Al een tijdje? Oké, okay. <lacht> ik ben te laat. Excuse. Ik dacht dat ik een nieuw boek gelezen had, maar dat is <lacht> helemaal niet zo. Relatief nieuw. Laura Jansen is hier gaan zitten met haar band. Laura, welkom. Dank je wel. 2009 bracht jij je debuutalbum Bells uit. Dat was een enorm succes. Uh, zelfs tournees in China... Ja. Met uh, juichende fans bij de achterdeur, begrijp ik? Het was een hele spannende ervaring <gacht> om inderdaad muziek daar, um, daar mee te maken op een heel uh, spontaan en zonder verwachtingen daar naartoe gaan... en uiteindelijk een soort Beatles-achtige week oh ja, meemaken... Serieus? waar de band achtervolgd werd door Chinese dames. En, um, Echt waar? En ja. hoe ging dat dan? Kon je nog wel veilig overal naar binnen? Of ja, ja hoor, dat wel, maar het was wel. Het was maar de mannen, de mannen dan misschien niet? Nee, die achtervolgd werden. minder uh, veilig voor <laughs> hun denk ik. Ja. ja. Lange Nederlandse jongens in China, die vallen en, wel en, en hoe verklaar je dat dan? Vonden, vinden ze je muziek zo geweldig? Of het feit dat je uit het Westen komt, waar, waar komt het van? Het is een combinatie van heel veel dingen. China gaat door heel veel ontwikkelingen nu op culturele vlak. En uh, daar komt muziek nu steeds meer in belangstelling. Ook live muziek. Het ervaring van live muziek is nieuw. Voor de merendeel van de Chinese bevolking. En wanneer we moeten klappen. Wanneer we, ho hoe we emotioneel reageren bij een liedje. Dat is nog allemaal heel nieuw. En daar... <lacht> ja, want hoe, hoe gaat dat dan? <lacht> Klap ze op ja, het op verkeerde is, moment. Nou, Soms heel spontaan aan het begin en aan het einde van een show. Alsof wij de grootste sterren van de wereld waren. En tussendoor Heel beleefd niet. Oh, ja? Als jullie dachten, doen we het wel goed. Ja. Af en toe twijfelen. Maar ja. dat wende ook wel. Want de emotionele reacties zijn heel universeel daar. Um, mensen die één zin instuderen... om met jou te kunnen praten in het Engels. Ah. Maar je ziet de emotionele uh, connectie. En dat is uiteindelijk waar, waarom ik deze werk doe, is ja. om dat te vinden. Um, dus dat was fantastisch om daar te spelen. En heb je ook het idee dat ze je muziek begrijpen? Dat ze snappen waar het over gaat? Dat, Juist, dat ze... Ja, ze nemen ja. heel veel tijd om, de, om, om alles goed te luisteren... en teksten te leren en mee te kunnen zingen. en um, Ik heb heel veel uh, contact met Chinese fans... ook via Chinese so social media sites... Want zij mogen daar natuurlijk geen Facebook of Twitter. Dat nee. hebben ze hun eigen... Dus jij zit op Weibo, heet Ik dat. zit op Weibo, ja. Maar oh, ja. Ja. jij spreekt geen Chinees, neem ik aan. Nee, ik heb Google Translate. En uh, <laughs> dat gaat heel traag. Okay. Maar dat wordt wel echt een gesprek tussen twee mensen uiteindelijk. En uh, Dat zijn hele lieve, spontane um, muziekliefhebbers. Ja. Ja. Nieuw album heb je? Ja. Wat ga je, voor, wat ga je voor ons spelen? Ik ga de Queen of Elba spelen. Van het nieuwe album. We gaan naar je luisteren. Thank you. Dankjewel. Wie, met wie speel je? Ik speel met Jan-Peter Hoekstra op gitaar. Ja. En met Wouter Rentema op knopjes. Op wat? Uh, laptops en samplers. Ja, het ziet er heel uh, interessant uit. dat het die is een is. cockpit waar hij achter zit. De, wij mogen twee van jouw cd's weggeven, oh, nee. zeg ik even tegen de luisteraars. Dus als u een originele reden heeft om die cd graag te willen hebben... van Laura Janssen, dan kunt u dat uh, twitteren naar de, met de hashtag ddd... of even mailen naar ditistedag.eo.l Laura, dit nummer, Queen of Elba, uh, waar gaat het over? Nou, um, Napoleon is natuurlijk verbannen naar Elba mm -hmm. nadat hij probeerde Europa uh, over te nemen. En zodra hij daar uh, landde, noemde hij zichzelf de koning van Elba. Ah, ja. Wat ik wel een stoere uh, omzetting van de situatie vind. Ja, want het is best wel een klein eilandje. Het is een klein eilandje <laughs> en hij bouwde paleizen voor zijn minaresse en een vlag. En zette belasting in en heeft het best wel goed gehad, 300 dagen. En uh, toen is hij terug naar Europa gegaan om verder de keizerschap over te nemen. Dus uh, mijn leven is ook een soort uh, vrijwillige verbanning uh, als toerend muzikant. En ik heb heel veel achter mij gelaten om deze baan... Uh, helemaal te doen en te zijn. Want je hebt best wel, Het heeft best lang geduurd voor je doorbrak. Hè? Voordat ja, je eindelijk erkenning kreeg. Ik, ik vind het niet erg om te zeggen dat ik best laat ben begonnen... en best oud ben voor nou, deze, oud, voor deze we wereld. Zeg maar. Zo een oud zie je er niet uit, hoor. meer. En Ik heb heel lang geploeterd en gewerkt... Uh, onder, zeg maar, onder de, de radar. En ja. uh, Ik heb de kans gekregen drie of vier jaar geleden nu inmiddels. En toen veranderde alles bij mij. Toen was ik volledig onderweg, altijd constant... Muziek aan het maken. En dat verandert ja, mijn DNA bijna. Ja. Ja, maar, want want maar je zegt ik heb allemaal dingen achter moeten laten. Wat voor dingen moet ik aan denken? Nou, het idee van huisje, boompje, beestje, vooral. Dat was het grootste verlies voor mij. Want dat had je. Dat had ik wel. En daar ben je gewoon mee gestopt? Ja, nou niet, niet zeg maar vanuit mezelf, maar een soort van een 50-50 besluit. Zo ging het. <laughs> Zo ging dat. En um, maar ook met een nieuwe, een nieuwe moed de wereld ingaan. Met twee koffers en je, je beste vrienden. En de wereld zien vanuit het perspectief van een creatief persoon. Mm -hmm. Dus naar China mogen gaan. Um, naar Amerika mogen gaan. Daar toegejuicht en... worden. Maar ja. een, dat is ook wel een dubbel. Want enerzijds ja. heb je er hard voor gewerkt en altijd naar verlangd. En yes. als het er dan is, betekent het ook het verlies van heel veel. Ja, dus daar gaat Elba ook heel erg om. Het is het, het beseffen van dat... En het accepteren van uh, de keuze. Want het is natu natuurlijk een vrijwillige keuze. En ook de vreugde daarvan uh, vinden. Hm. En daar zit ik nu. Ja. En plek. is het is het als je nou terugkijkt ook geworden wat je, wat je altijd hoopte dat het zou worden? Ja, en nog veel meer. Ik bedoel, ik, kan het, ik kon het absoluut niet verzinnen. Uh, de avonturen die ik heb mogen meemaken. En ik heb het altijd willen doen. En ik ben blij dat het net zo leuk is als dat ik had ik gehoopt... Dus. Ondanks het feit dat je een soort nomade geworden bent ook. Ja, maar dat, dat zit wel in mijn bloed. Ik ben ook zo geboren. Ik heb een Amerikaanse moeder, een Nederlandse vader. Ik heb mijn hele leven lang uh, om de paar jaar verhuisd in een nieuw land gewoond. Dus het past ook heel erg bij mij. Ja. Nou, het klonk mooi. Straks horen we nog een nummer van je. Ja. Dank je wel. Tot, uh, tot zo. Ja, het is bijna uh, drie uur alweer. Na drie uur gaan we praten met uh, oud engeland correspondent Peter Brussen... over de betekenis van uh, Margaret Thatcher, de vandaag overleden oud-premier uh, van Engeland. Ja, Laura, we hebben nog een half minuut. Het viel mij net nog op dat je zei van het, het leukste is nog het contact maken met mensen. Ja. Waarom is dat zo leuk? Want dan kan je ook gewoon met ze praten, dan hoef je niet voor ze te zingen. Nou, dat zingen geeft mij een brug om, om emotioneel iets te doen met mensen. En anders ben ik maar een persoon die wildvreemde mensen aanspreekt op straat. Dat is dat ook zo'n haar. Ja. Ja. Journalist ja. kan je ook nog worden. Ja. Goed, Gaan na drie uur ja. horen we meer. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers.